Dit is de podcast van het Bartimeus I Ask vragenuur van vrijdag 14 februari 2014. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mede naar i ask Wilt u meedoen aan het vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i-ask. In goedemiddag allemaal, het is weer vrijdag. Het is vandaag de 14 februari 2014. En om drie uur beginnen we dus weer met het Bartimeus i-ask. Vragenuur. Nou, wat gaan we vandaag doen? Drie apps naast de vaste onderdelen en de apps zijn... Twee door Nancy en één door mij in samenwerking met Niels, hoop ik. Uh, de twee apps die Nancy gaat doen zijn Team NL. ...en live uitslagen... ...dus we gaan lekker aan sport doen... ...zei het dan passief. Um, daarna ga ik op verzoek... Uh, ...kijken naar de app My Order... Um, ...die ga ik ook ter plekke... ...de installatie afmaken... Dat leek me ook wel handig, omdat je dan inderdaad ook hoort wat je allemaal tegen gaat komen. Ik hoop dat ik er ook wat meer over kan gaan vertellen, want ik heb me proberen in te lezen, maar er is zoveel informatie aan de ene kant en aan de andere kant, dat zal wel dan aan mij liggen, is het ook niet altijd even duidelijk. Maar, als het goed is, komt aan het eind Niels in de chat en die gaat ons vertellen hoe het in de praktijk werkt. Want hij heeft het al gedaan en hij is daar zeer tevreden over. Oké, okay, dat is wat we vandaag gaan doen. En uh, voordat we daarmee beginnen, gooi ik eerst even de microfoon los voor de dringende zaken. Daar komt ie. Nou, niemand heeft iets dringends. Dat is altijd mooi, hè? Dan gaan we beginnen met de vragen binnengekomen bij iAsk. Nou, ik heb er geen één gezien. Um, dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn, want je weet het maar nooit met uh, e-mails. Met e Soms blijft dat in cyberspace hangen. Cyberspace, fiberspace, ja. Dat, is, dat heb je als je. Uh, glasvezel hebt, Maar dat heb ik nog niet hier. Het ligt er wel, maar nog niet aangesloten. Um, Nens, heb jij iets binnengekregen via iAsk? Nee hoor. Oké, okay, dat is mooi. Dan zou ik zeggen, dan krijg jij de microfoon voor jouw eerste app. En je mag zelf kiezen of dat Team NL is of live uitslagen. Ik zou zeggen, ga je gang. Ja, um, yeah. eigenlijk hadden we vandaag... Uh... Hoe noem je dat? Uh, het is vandaag volgens mij valentijnsdag. Hadden we iets van Tinder moeten doen of zo. Maar in ieder geval, we hebben uh, Team NL. Dat is T-E-A-M-N-L van Nederland. Um, dat is een appje uh, van een collega die liep op de gang en die uh, is geïnteresseerd in al dat uh, Olympische Spelen gedoe. Ik niet echt. Ik weet wel dat we veel medailles hebben, maar dat weet ik nu dankzij deze app. De hele app is niet, um, ik zou zeggen, ik vind hem ontoegankelijk in uh, heel veel dingetjes, omdat hij niet, uh, ja, nou, hij is gewoon niet echt helemaal toegankelijk. Maar ik ga toch laten zien wat je erin kan vinden en hoe je er misschien mee zou kunnen omgaan. Ik gebruik een iPad, maar het is een iPhone-app. Um, ik loop er even doorheen. Tabel in de liggende. Nou, daar gaat dan. De wagenorm knop. Er zit links bovenin zit een menuknop. Nou, dat is weer zo'n menuknop die, uh, die ik nogal lastig vind uh, om ja, de toegankelijkheid zeg maar, goed te maken. Wat die doet is eigenlijk, als ik de menuknop zou openen, dan schuift hij wat er nu in beeld is naar rechts. Dat schuift hij zoveel mogelijk uit beeld en er komt eigenlijk een, een nieuw uh, menutje tevoorschijn. Nou, daar ga ik zo wel eventjes doorheen. Maar de, dat wisselen tussen die twee menu's, dat, uh, dat is niet echt handig, zeg maar. Ik uh, veeg er even doorheen. Programma en resultaten. Ik sta op de programma en resultaten. Zo heet to normal mode knop. Nou dat doet hij omdat ik uh, de, hoe heet het, de iPad gebruik in plaats van de iPhone. Daar geeft hij dan rechts onderin de uh, één keer of twee keer weer. Je hoort eigenlijk nu niks. Je hebt alleen maar het menuknop gehoord, de koptekst en dan was het. Nou, dat is niet handig, want er staat wel zeker uh, wat informatie in. Ik ga even vanuit het midden van boven. Programma en resultaten. Weer namen mijn koptekst. Ja, resultaat. En ik hoor daar resultaten. Hier, maar wel door. En daar krijg ik eigenlijk een rits. Als ik daar mijn vinger sowieso op een van de namen heb staan, dan moet het wel weer goed gaan. Ik ga kijken of dat ook is wat ik zeg. Ik veeg hier van links naar rechts. Ja. Oké, okay, we hebben een aantal, uh, uh, nou wat je hier ziet is eigenlijk alle wedstrijden die op, uh, op, het, op, het, nou ja, op het programma staan. Je komt tegen wanneer de spelers zijn of de bepaalde wedstrijden zijn. Je um, leest hoe laat ze bepaalde wedstrijden zijn. Je kan er zelf, zelfs een belletje bij doen, maar dat uh, lukte mij ook al niet met uh, toegankelijkheid. En... Voor de rest zie je dus in de wedstrijden welke Nederlanders er meedoen. En dat zijn de namen die je net hoorde. Uh, vervolgens als de wedstrijd is geweest dan zie je ook hoeveelste ze zijn geworden. En als het goed is als we de finale halen dan zien we ook welke uh, medailles we binnen hebben gehaald. Ik veeg er weer even doorheen. Lotte van B, vijfde. Marit zesde. Nou dat was uh, als het goed is uh, gisteren. Programma. Tijden op basis van je huidige locatie. 11.37. Om uh, half twaalf, 7 uh, over half twaalf, is er dus een wedstrijd. Duizenden mannen series beat 4. De duizend meter voor de mannen en. Uh, en NOT-knop. Nou, dit is het belletje, dus dat je zegt van oké, okay, ik wil dat uh, ze mij even waarschuwen als dat begint. Freek van de Wart. Je hoort dat Freek van de Wart meedoet. Zaat 15. 11.15. Om kwart over elf. 1500M, vrouwen, series 4. De vrouwen en, en Jorien, ermee, ter Jor Jorien Ter um, Nou ja, het is inmiddels alweer, wat is het, kwart over drie. En hier staat nog kwart over elf en er staan nog geen uitslagen bij. Uh, nou ja, je ziet wel dat het dus niet up-to-date is. Uh, nou ja, die van gisteren staan er gelukkig wel in. Um, nou, daar kan je doorheen lopen en dan krijg je een hele lijst van het hele programma. Dus je kunt ook terug in de dagen zo voor. Oké, okay, hoeveel zijn die en die en dat geworden? Je kunt ook um, doorlopen, dus doorvegen tot uh, wat is het? Tot volgende week volgens mij is het de Olympische Spelen. Ik ga weer even terug naar het menu. Menu knop. Ik dubbelklik erop. Gaan eens kijken wat hij nu gaat doen als ik veeg van links naar rechts. Programma next. 1500m. Hij zegt dat de eerstvolgende wedstrijd 1500 meter is om elf, kwart 15. over elf. Nou, dat klopt natuurlijk niet, want het is nu kwart over drie. Geselecteerd. Programma en resultaten. Je hoort dat deze geselecteerd is. Dat is de programma en resultaten die ik net ben doorgelopen. Nieuws. Dan heb ik de nieuws. Dan kom ik zo op terug. Team NL. Team NL. Uh, nieuws is natuurlijk allerlei nieuwtjes. Zal ik zo doorheen lopen. Team NL is. Um, daar zie je alles, alle Olympische spelers, uh, alle Nederlanders zeg maar. En dan kun je nog wat meer over ze lezen. Waar ze, uh, hoe oud ze zijn en waar ze vandaan komen en dat soort dingen. Dan hebben we. Medaille tabel. Medaille -tabel. die is leuk want daar kun je zien hoeveel medailles wij al hebben gehaald en hoe wij staan ten opzichte van andere landen. Van wel. Van wel, oftewel een venmuur. Uh, nou ja. Uh, daar kun je dus berichtjes sturen. Favorieten. Je kunt favorieten aanmaken, dat betekent dus dat je een van de Nederlanders favorieten kunt maken. Nou, niet heel interessant. Knop, knop, Lottofavorieten, oh. oh. Lotto favorieten, lotto acties. En de lotto acties. Nou, dat willen we niet eens weten. Voor de rest volgen we er nu nog uh, een aantal reclames. Ook niet heel interessant. Um, ik ga weer even ha, terug. Medaille, 10 en 1, nieuws. Ik ga opnieuw op staan, dubbel En nu sport. En je hoort het al, uh, hij houdt eigenlijk alle nieuwtjes bij van uh, Nieuw Sport en van de NOS. Het wordt gezellig druk in finale relay. NOS, prestatiematrix waarde. NOS, Peruan sleept zich over het finish. Nou, bijvoorbeeld dit wil ik uh, lezen. Peruan, Peruan sleept zich over het finish. Er komt een nieuw schermpje, daar opent zich het uh, artikel en als ik twee vingers naar beneden veeg gaat hij dat voorlezen. Ik ga weer even naar... Knop. Ja, dat, dat spreekt een beetje heel raar uit, maar ik ga even naar linksboven bovenin, daar zit de terugknop. En nu sport. En ik ga nog een keertje naar links bovenin. Naar de menuknop. En ik kies nu eens even voor TiemNL, wat zit daar dan onder? Melissa. Nou, je hoort hier minister uh, Boekelman. Boek Als ik even terugveeg van links naar rechts, van rechts naar links. Bob zien... Hoor ik dat we hier in de bobsleien zitten? Dus wie doet er mee als bobsleiers? We hebben er acht en Mensen, dan gaat hij door de namen. Yannick. Hier zie je ook een paar uh, pasfoto's van degenen die ja, er allemaal I zijn. Ik loop er even, even snel doorheen. Van de zijn Bob yes. bobs, begeleiders. bobsleienbegeleiders. Nou, de begeleiders. Nou, zo kan je ieder team bekijken wie erin zit. Ik pak eventjes. Uh, nou, We en waren net. Yes, yes. yes. yes. yes. Boekelman. Boekelman. Als ik daar op dubbel tik. Dan kom ik uh, in, een, uh, in een nieuw uh, schermpje. Ik ben benieuwd of dit toegankelijk Janik. is. Freiner, nou, dit is totaal niet toegankelijk. Als Milisant. ik mijn vinger neerzet, van onder naar boven. Kaart 11 mei 1989. Dus uh, als ik mijn uh, vinger op de thuisknop zet en ik veeg hem langzaam naar buiten. 11 mei 1989. Dan kom ik bij de uh, geboortedatum van haar en vervolgens. Door de geboorteplaats. Kaart flip 1, recht. 11 met GEP, GEP datum. De GEP, of het geboortedatum met de geboorteplaats. 1,76 centimeter. Dit is haar lengte, 86, hoeveel ze wil hoeveel oud ze Verlicht. is. Lengte, gewicht, leeftijd, bobsleen. En ze doet dan opsleden. Melissa, kaart in FAF. Nou, kaart in FAF, dat is ook dat je iemand favoriet kan maken. Ik ga weer naar linksbovenin. Knop. Je ziet dat vegen, dat gaat echt niet uh, handig. Menu waak, menu waak, ik dubbeltik tik op de menu weer. Medailletabel. En ik ga naar de medailletabel. Powered bij Lotto. Nou, het is Powered by Lotto, oftewel uh, Powered by Lotto. Reclame genoeg, zeg je dan? Ik veeg het doorheen van links naar rechts. er Lotto. 1. Op nummer 1 staat Duitsland. Duitsland. Zeven. Die heeft 7 gouden medailles. Twee. Twee zilveren, één bronzen. En tien totaal. Nou, hoezo kan je door alle landen heen vegen. Ik zal vijf. Nederland eventjes aangeven. Wij staan op de vijfde plaats. Nederland. Vier. We hebben al vier uh, gouden medailles. Drie, Drie zilveren. Vijf, vijf bronzen. Twaalf. En totaal 12. Nou, hier wilde ik het een beetje bij laten. Het is geen echt hippie uh, toegankelijk ding. Uh, met vegen kom je er niet je zult toch uh, met uh, verkennen met de vinger toch weer allerlei dingen tevoorschijn zijn moeten halen um, dat was het oké okay, Nens, dankjewel Nou, dat was hem dus um, ik weet niet of er nog meer zijn ik zag dat deze dus uh, uh, uh, ook in de, de iPhone Club uh, werd besproken uh, heb je nog naar andere gekeken die hiermee uh, te maken hadden of was dit eigenlijk de enige of de beste die je tegenkwam te selecteren Nee, er zijn meer. Als je in de app store, hebben ze zelfs een categorie, de, de officiële apps. En er staan er stukken vier of vijf. Ik heb er geen enkele bekeken. Deze zag het meest overzichtelijk eruit, vandaar dat ik deze heb gekozen. Maar ja, toegankelijkheid laat de wens over. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die de Olympische Spelen volgen en wel een appje hebben gevonden die toegankelijk is. Nou, er komt geen reactie, dus blijkbaar... Zijn er wel uh, mensen die misschien wel luisteren, maar uh, niet uh, via een app. En uh, ja, je krijgt natuurlijk op de radio ook al een hoop informatie. Nou, um, ik gooi nog één keer de microfoon los voor opmerkingen en of aanmerkingen op deze TeamNL-app. Oké, okay. nou Nens, dan kun je wat mij betreft naar live uitslagen. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, omdat ik toch ook wel regelmatig cliënten heb die uh, daar vragen over stellen over dat soort apps. Dus, ik luister mee. Ja, voetballen. Nou, ja, sorry, ik heb er weer niks mee. Um, vandaar dat ik waarschijnlijk de slechtste appjes eruit kies. Ik weet het ook niet. Um, deze keer heet het lijf uitslagen. En dat spel je L. Van, um, nou ja, L. <lacht> i v e a, -a u i T s l a g e n Nou, ik moet nooit aan uh, Lingo meedoen, want dan ga ik niet winnen met zo'n uh, spelling. Um, ik heb hem geopend, en vervolgens kom ik hier in een soort demo-veldje uh, terecht, dan gaan we eens even kijken of we eruit komen. Voetbal, 14.02.2014, knop. 158 populair, 1, België, nou, 1, Duitsland, dat is Bundesliga. Dat is al heel... Ik. Mijn wedstrijden, actief in normaal, knop. Er ligt een soort laagje overheen met een demo laagje en daar kan ik um, voor de rest niks mee doen. Als ik het doorheen veeg um, doet hij net alsof dat laagje er niet is, dus dat gaan we gewoon doen. Voetbal. Oké, okay, voetbal. 14.02.2014 vrijdag. Vrijdag 14 februari, vandaag. Knop. Heb ik een knop. Nou, daar komen we wel terug. 158, 158.30. Alle wedstrijden. Alle wedstrijden, 30 en... Populaire competities. Grijs. Op 1. België, jubileer competitie 1. België, Belga Belgac. 1. Duitsland Bundesliga. 1. Italië Serie A 1. Nederland, Eredivisie Knop voetbal oh. 10 nee. 1. Spanje, Premier Grijs. Koptekst. 2. Afrika. Kafconfederatiebeker. Nou, dat is ook leuk. Hij vliegt over dat ene. Andere competities aanzet. De eerste Opsen. keer dat ik veeg van links naar rechts, vliegt hij over dit kopje heen. En dan zegt hij ook grijs. En vervolgens uh, sta ik je weer wel of. als ik terugveeg. Andere competities. Ik ga even naar linksboven in. Knop. Op knop. de knop. En ik dubbeltik erop. Nou, nu ziet het er al een stuk beter uit. Uh, het is scherpje wat er bovenop lag is weg. Um, maar het ziet er nog precies hetzelfde eruit. Wat zie ik? Ik zie twee knoppen bovenin. Eén links van de koptekst, dat is die menuknop, En één rechts van de uh, uh, koptekst. En dat is een soort kalendertje. Dan uh, krijg ik een lijstje met populaire competities en eventuele andere competities. En dan heb ik onderin heb ik nog een aantal... Geselecteerd. Alle wedstrijden. De een van vier... Tabbladen, de zogenaamde tabbladen, alle wedstrijden, daar staat hij nu dus op, omdat hij zegt geselecteerd. Live. twee van vier. Hier heb ik live. Mijn wedstrijden. Mijn Noorden. wedstrijden en standen. Vier van live. Top ik ga even naar live. 2 van 4. Um, live, ik ga hem weer even uh, linksboven Knop. inzetten. Tekken er weer doorheen. Live. Grijs. Knop. Voetbal live. Algerije, eerste divisie. Grijs. 1 van Arba, Glef, 20 voet, 0, 0. Nou, in mijn moet je niet vragen wie er allemaal zijn. Premier League, grijs. Volgens mij zit dit allemaal op alfabetisch volgorde. Finland, Liga Beker, M, Nou, zo staan alle lijfvoetbaluitslagen staan hier. Dan gaat hij dat ook noemen? Nou, all type, alliter's, all je hij had. 66 voet. 1-0. Die live uitslagen, die zijn dus niet. Uh, die, die hoor je aan het einde als ze zeggen 1-0. Um, maar hij staat in alfabetische volgorde, dus het zal nog wel uh, wat duren voordat we bij Nederland zijn. Ik ga even naar het volgende tab, naar mijn, mijn wedstrijden. wedstrijden. En ik Klop. zet hem weer linksbovenin. Mijn wedstrijden. U heeft nog geen wedstrijden geselecteerd. Nee, Om de wedstrijd klopt. te selecteren. Klik toe op het sterico naast de wedstrijd. Okay. Geefs. Dus wil ik hier wedstrijden toevoegen, dan kan ik op het stelletje achter de wedstrijden dit toevoegen. Nou, dan ga ik zo eens even proberen. Ik ga even naar het laatste tabblad. Standen, top. Tab. Geselecteerd. Standen, top. Vier van vier. Oké, okay, ik zet hem weer linkvoet in. Voetbal. Standen. Tabel, index. Ik heb hier uh, weer zo'n tabelindex. Veeg omhoog of omlaag met één vinger op de waarde aan te passen. Hier kan ik de voetbalstanden van ieder land bekijken, uh, maar dan netjes in alfabetische volgorde. Dit is uh, zo'n, uh, hoe heet het, zo'n ABC aan de rechterkant, waar ik inderdaad als ik hier doorheen veeg. Nee, gestimiteerd. Veeg van, uh, van boven naar beneden, kan ik door de letters heen vegen. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. En Geselecteerd. Ik heb hem even op N gezet. Nou, eens even kijken. Aflateren, grijs. Ik veeg rechts. door van links naar rechts en vervolgens zit ik op de N. Namibië. Namibië. Nederland. Nederland. Ik dubbeltik daarop. Knop. Ik ga door. Ik ben in een nieuw veld terechtgekomen. De knop die je nu hoort is de terugknop. Ik veeg verder. Nederland. Nederland. Eredivisie. hebben ik de Eredivisie, de Jubilee League. League en de, Eredivisiefrouwen. de Eredivisiefrouwen. Nou, League. Eredivisie Vrouwen. Nou, laat ik de Eredivisie eens even bekijken. P knop Ik kom in een nieuw veld, ik sta weer op de terugknop linksbovenin. Ik veeg iedereen. Nederland. E P. Doel. GW, grijs. Ja, hier moet je denk ik voetballer voor zijn. Ik weet niet waar de GW voor staat. Ik denk. Nee, dat weet ik niet. Um, dan krijg ik een uh, regeltje doelpunten en dan krijg ik de... Bl -bl, oftewel, ik neem aan dat dat de plaats is. 1 Ajax Amsterdam, 23-47, 20-48, grijs. Als iemand weet wat GW betekent, ik zou wel weer heel raar zijn uh, dat ik dat niet weet. Dus ik ben geen voetballer en ik weet ook de uitslagen, kijk ik eigenlijk nooit naar... Um, de eerste is dus 23, is de GW, doelpunt 27, dubbele punt 20. En de P is 48. Um, misschien kan iemand anders even uitleggen wat dat betekent. Uh, dit staat een beetje dom, maar oké. 2, 20, 23, 52, 24, 44, gelijk 3, 500, 23, 51, 32, 43, grijs. Oké. Okay. Ik neem aan dat een van de uh, allen is dat de uh, to totaal van de doelpunten die ze hebben gemaakt. Um, Ajax, Twente en Feyenoord. Oftewel Ajax staat bovenaan, dan Twente en dan Feyenoord en PSV staat op zesde. Nou, die mag wel wat beter zijn best gaan doen. Ik um, ga weer even terug naar het tabblad. Alle, alle wedstrijden. De wedstrijden. Eén van vier. Geselecteerd. Alle wedstrijden. Top. Van Daar zit rechtsbovenin nog een knop, die ga ik even aanklikken. En dan kom ik vervolgens in een soort kalenderweergave, maar dan in lijstweergave. Alle wedstrijden, ook 1, België. Je 13.0 vandaag. 15.02, sa. Oké, okay, als ik zeg 15.02, oftewel morgen, ik dubbeltik erop. Knop. Dan zie ik alle wedstrijden van morgen. Even kijken, ik wil even eventjes naar de Eredivisie. Nederland, knop. Wat speelt er in de Eredivisie morgen? De Eredivisie, 15, knop. Nederland, 20, Vitesse, 18, 45. Nou, laten we eens kijken naar Twente, Vitesse. RKC, 20, Vitesse, 18, Ik Ik dubbeltik daarop, vervolgens veeg ik er doorheen. Vervolgens, in van de knop. Dan krijg ik hier rechtsbovenin knop, die hij dus niet netjes benoemt. en dat is favoriet maken. Dus als ik deze uh, wil uh, favorieten of favoriet wil maken, dan komt hij in mijn tabblad terecht. Ik Nederland. Het de R divisie. Twente. Vitesse. 15.02.2014. 18.45. Nou, welke uh, welke datum en hoe laat spelen zij? Geselecteerd. Samenvatting. Knop. E. Knop a H2 uur, standen, geen live uitslaginformatie nu, de wedstrijd is nog niet begonnen, okay. grijs, 1.70, 3.5, 4.5, 3.1, geen wat dat standen, is. H2 uur, kort ringen. knop, Gesloten. kort 2 van 4, H2, standen, geselecteerd, 1x2, knop, thuis slash uit, knop, meer slash minder, Up. knop, pc, knop, 5 van 9. AT slash CS. O slash C. Knop, BTS. Geselecteerd. Reguliere speeltijd. Eerste helft. Tweede helft. Knop. Nou, 2, ik denk A2, dat dit echt A2, door een voetballer 3, uh, moet worden uitgelegd. Je ziet het alweer. Drie van 4 standen. Geselecteerd. Ik heb er geen stand van, er zitten wat uh, tablaatjes tussen. En uh, wie speelt er thuis en wie speelt er uit? En uh, uh, wat hebben ze gedaan in de vorige laatste wedstrijden? Bijvoorbeeld Twente, wat heeft hij gedaan? Zit uit, laatst 12.02. Groningen, Twente, 1-1-G. Ze hebben gelijk gespeeld. Nou, zo kan je alle wedstrijden die ze afgespeeld hebben weer doorzien. Uh, ik kijk Stande. even op standen. Ik denk dat ik standen. En dan kom ik eigenlijk weer in het overzicht van uh, de wedstrijden in de, de divisie, Hoe de stand is uh, van of op welke plaats zij staan, Twente en Vitesse, die nu tegen elkaar moeten spelen. Nou, ik uh, heb het weer lekker op zijn uh, Twente. Knop. voetballer, niet voetballer en fern uitgelegd, blijkbaar. Maar ik hoop dat er wat uh, mee te doen is. En uh, ja, um, ik denk dat er wel wat mee te doen is. Maar... Mm, ik laat het liever over aan mensen die er meer verstand van hebben. Als er betere zijn, dan horen we het graag. Want uh, zoals Tom al zei, voetballen is natuurlijk wel in. En uh, het is wel handig als er een uh, goede toegankelijk is. Deze is op zich wel overzichtelijk. Oké, okay, nou, ik, voor zover ik je kon volgen, uh, heb ik wel de indruk dat, dat alles bereikbaar is. Misschien zijn niet alle knoppen goed gelabeld, maar... Um... Ik kan me wel voorstellen dat als je eenmaal begrijpt wat er wordt bedoeld, trouwens GW staat volgens mij voor gespeelde wedstrijden, dan um, heb je dus geen uh, toegankelijkheidsproblemen met deze app. Um, nou, ik weet niet of er voetballen onder ons zijn, voetballiefhebbers onder ons zijn, dan zou ik zeggen van brand maar even los. Ja, dan nou ga ik toch nog even inpikken. Ik drukte net nog even op het menuknopje links en ik krijg uh, niet alleen voetballen uit te zien, maar ik kan ook kiezen tussen tennis, basketbal, volleybal, honkbal, ijshockey en handbal. En dan hebben we nog wat andere uh, sporten. Basketbal, AM. Amerikaans basketball. voetbal en... Ja. Okay. Nou ja, oh, okay. Australische voetbal, noem maar op. Dus voor iedere sport is hier wel zeg maar, uh, wat aan, aan lijfuitslagen en, en divisies uh, in te zien. Dus ik denk dat dit een hele interessante app is op zich. Oké, okay. nou als niemand hier uh, uh, niets meer over kwijt wil, dan hoor ik dat graag. Oké, okay. nou wat mij betreft sluiten we dan het sportgedeelte voor deze vrijdag af. En dan gaan we ons verdiepen in de app My Order. Uh, er zijn een paar mails over geweest in het forum. Niet al te veel. Ik heb me vanochtend een beetje geprobeerd in te lezen. In um, wat er allemaal over te vertellen is. Wat ik sowieso al heb begrepen is dat er binnenkort een nieuwe versie komt die nog meer kan. Waar het om gaat is dat iedereen kent wel het fenomeen dat je kunt betalen met je, uh, je pinpas. Destijds kon dat in veel winkels nog niet als het om kleine bedragen ging. Daarvoor heeft men op een gegeven moment de... Uh, de chipknip ontwikkeld. Dat is iets dat je kon vullen op je, uh, zeg maar, de chipknip, een soort portemonneetje dat je kon vullen. En waarmee je dus kleine bedragen kon betalen in winkels. Maar de chipknip wordt volgend jaar opgeheven omdat er steeds minder gebruik van wordt gemaakt. Omdat heel veel winkels juist stimuleren om ook kleine bedragen via de pinpas te betalen. Um, een alternatief is inmiddels geïntroduceerd door de Rabobank en heet Minitix. Dat tix schrijf je met T-I-X. Dat is eigenlijk iets dergelijks. Daarvoor moet je een soort, heb je een Minitix portemonnee die je op allerlei manieren kunt vullen. De Rabobank heeft dat, is daarmee begonnen, maar dat betekent niet dat je als niet-Rabobank gebruiker daar geen gebruik van kan maken. Dat kan wel, want het staat daar gewoon los van. Uh, die mini portemonnee kun je dus vullen met, uh, uh, alle, door allerlei manieren, door er gewoon geld naar over te maken. Via iDeal, via creditcard, noem maar op. Het is een soort, ook een soort betaalsysteem. Nou, Ik begrijp dat My Order daar ook mee werkt. In ieder geval toen ik hem voor de eerste keer opstartte, en dat gaan we zo nog een keer doen, werd mij in ieder geval gevraagd om een portemonnee aan te maken. Wat ik verder begrijp, uh, maar we hebben iemand aan boord die hem al heeft gebruikt. Dat is Niels. Die gaat er straks iets over vertellen over de praktijk. Wat ik van begrijp is dat je um, dus diensten en producten kunt aanschaffen. Um, ook zelfs je biertje. Er zijn 11.000 plekken in Nederland waar dit al kan worden gebruikt. Je kunt uh, met je iPhone dan een zogenaamde QR-code inscannen. Een QR-code is een... Net zoiets als een streepjescode, maar dan net even iets anders. Het is een, uh, volgens mij een, een serie van uh, zwarte en witte blokjes. Maar Nens die heeft daar ooit uh, alles wat aandacht aan besteed, aan QR-codes. En uh, via die QR-code kun je dus iets bestellen... Uh, of kun je naar een bepaalde dienst worden geleid. Nou, dat is uh, voor mij ook nog een beetje ingewikkeld verhaal. Um, maar ja, dat heb je vaker met nieuwe dingen... En als je eenmaal weet hoe het werkt en het ooit hebt gebruikt, dan is het de fressen. Maar voor mij is dat ook nog niet het geval. Dus ik ga er samen met Schemper, jullie doorheen. Je moet dus een portemonnee aanmaken. Vul hier je mobiele telefoonnummer in, bijvoorbeeld. Plus 316 0 no, no, no, no, no, no, Ik moet dus no, mijn mobiele telefoonnummer invoeren, omdat ik heb begrepen dat dat betalen. Uh, dat daar je, die portemonnee is gekoppeld aan je mobiele telefoonnummer. Dat stond al ingevuld. Tekstveld. Na het registreren wordt er een mobiele portemonnee aangemaakt met daarin 1 cent. Dit is je Minitix-portemonnee. Het saldo van je Minitix-portemonnee kan je opwaarderen met de deal, Paypal of creditcard. Koppel je bankrekening aan je portemonnee. Dan wordt er automatisch tot het door jou ingestelde maximum aan geld bijgeschreven... wanneer je saldo ontoereikend is. Een soort automatisch opladen dat we ook kennen van de OV-chipkaart. Verder. Knop. We gaan verder. Verder. Verder. Knop. We gaan even naar boven. Vorige. Knop voorwaarden en privacy. Stap 2 van 4. Geselecteerd. Wat is Minitix? Knop. 1 van productkenmerken. Knop. 2 van Minitix. Knop. 3 van 5. New order. Knop. 4 van 5. Minitix like a transparent. PNG. Afbeelding. Dat is leuk. Dit is dus een... Um... Waar is Minitix? Ik ga even... Minitix de virtual... Wat is Minitix? Handschrift. Kleine letter. Je ziet dat er hier een foutje in de app zit. Uh, waarbij er een, uh, een taalaanduiding wordt gebruikt, de Engelse taalaanduiding. en als de iPhone op standaardtaal staat, wordt die ge, uh, gebruikt. U.S. Nederlands. We gaan dus maar even naar uh, onze Ellen. en ik laat jullie even voorlezen wat we allemaal horen: Minitex logo transparant. B. Wat is Minitex? MiniTix is de virtuele portemonnee waarmee je via internet of mobiele telefoon betalingen tot 150 euro kunt verrichten. Met MiniTix betaal je snel en veilig al je aankopen of aan je vrienden. Met je mobiele telefoon heb je je Minitex portemonnee altijd bij de hand. MiniTix is voor iedereen, ongeacht waar je bankiert, je provider of je type mobiele telefoon. Ik ben ouder dan 16 jaar en ik accepteer de voorwaarden van MiniTix en Mi Order. Schakelknop, uit. Nou, dat zullen we maar aanzetten hè. Aan. Ik ben tussen de 12 en 16 jaar en ik heb toestemming van mijn ouders verzorgers om de voorwaarden te accepteren van Minitex en MiOrder. Schakelknop. Uit. Verder. Knop. We gaan verder. Verder. Verder. Grijs. Knop. Vorige. Knop. We gaan we kijken wat we nu tegenkomen. Stap 3 van 4. Een sms is verstuurd met daarin een verificatiecode. Voer deze in om de registratie te voltooien. Jullie hoort het belletje. Dat is mijn sms-belletje. Knop. Verder. Grijs. Oké, okay, dat betekent dat ik even naar de home moet om mijn sms' op te halen. Thuisknop. map 4. Sociaal. Koptekst. Tekst. Berichten. 9 ongelezen berichten. Oeps. Berichten. Berichten. 9. Wijzig. Knop. Berichten. 9. kop Nieuw. Knop. Zoek. Zoekveld. Nieuw order. Omgelezen. 15 uur 34. Gebruik deze code om je mobiele nummer te verifiëren. Opkiezer, berichten, mi-order, actief, mi-order, mi-order, vorige knop, stap 3 van 4, een SMS-knop. Dit is een loze knop, maar ik vermoed dat ik het hier kan intikken. Daar ga ik maar even vanuit, want anders heb ik een probleem. Verder, knop. Een SMS is verstuurd naar plus 3162924, stap 3 van 4. Vorige stap. Een knop, een S-knop, verder, grijs nou. knop. Ik heb een probleem. Ik kan dus dat getal niet intikken. Een sms is verstuurd naar plus 316292. Knop. Verder. Grijs. Ik zal even op mijn beeldscherm kijken. Verder. Knop. Verder. Grijs. Nou. Knop. Um. Knop. Een sms. Stap 3 van 4. Vorige. Knop. Stap. 1. Knop. Ik kan wel iets proberen te tikken, maar dat gaat hij niet accepteren. Toetsenbord zichtbaar. 5, 6, 5, 4, 3. Ah, nu heb ik wel een toetsenbord, maar mijn iPhone is heel zacht geworden, dus ik ga even kijken. Ik moest tussen, ik deed met mijn Apple Toetsenbord en dat werkte dus niet, dus ik moest even mijn toetsenbord verbergen. ...of juist niet verbergen en uh, de code op mijn iPhone intikken. Ik ga even kijken wat we nu zijn tegengekomen voor schermen. Wachtwoord. Stap 4 Wacht... Stap van 4. Wachtwoord. Beveiligd. Tekstveld. Bewerfbaar. Ik moet een wachtwoord intikken. Dat zullen we doen. Ik zal even een wachtwoord... Um, ...nou dat... ...en nu... Bevestigen. Beveiligd. Tekstveld. Ik moet dus een wachtwoord invoeren... Snel navigatie uit. Zoals we dat gewend zijn. Twee keer. Wachtwoord onthouden. Schakelknop aan. E-mailadres. Textveld. Ze willen ook een e-mailadres e om um, je rekeningoverzichten van je, van je portemonnee te kunnen opsturen. En eventueel het mogelijk te maken om je portemonnee te blokkeren als je iPhone of je telefoon is gestolen. Dus ik tik hier mijn e-mailadres in. Registratie voltooien, knop. Registratie voltooien. Q. Even kijken of ik iets Registratie knop. Zo, nou. Eens kijken wat er nu gebeurd is. Voorlopig, uh, even. Klaar, knop. Je hebt succesvol je mobiele portemonnee geopend. Registratie voltooid. Je hebt ze klaar. Nou, ik ben dus nu 1 cent rijk. Locaties. Aitbare code, knop. Nu heb ik een scherm met helemaal bovenin locatie. Wat zei je Locatie. Een icon barcode. Locaties. Koptekst. Locaties. Kaart. Knop. Kaart. Grijs. Knop. Grijs. Knop. Grijs. Knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Dat zijn nogal wat knoppen hè jongen? Info. Tab 5 van 5. Ik ga even naar beneden naar de info. De tabbladen. Geselecteerd. Locaties Tab, 1 van 5. Bestelling. Tap. 2 van 5. 2 van 5. Portemonnee. Tap. 3 van 5. Account. Tap. 4, 4 van 5. 5. Info. Tap. 5 we van pakken 5. Pak even de info geselecteerd. Info. En we gaan Tab, even lezen. Onderaan scherm. Info. Koptekst. Over deze aap. Tour. Tour. Helpdesk. Veelgestelde vragen. Voorwaarden en privacy. Locaties. Tap. 1 Hier van 5. de tabs 5. weer. Bestelling. Top. pakken van even geselecteerd. Bestellen. Ik pak even de bestelling. 2 van 5. bestelling. Koptekst. Koptekst. Voeg in product toe aan je bestelling. Naar betalen. Grijs. Knoop. Locaties. Top. 1 van 5. Okay. Voeg in product toe aan je bestelling. Even kijken wat er gebeurt als ik hierop tik. Geselecteerd. Voeg in product toe aan je bestelling. Is nu geselecteerd. Bestelling. Koptekst. Geselecteerd. Voeg geen naar betalen. Locaties. Top. 1 van 5. Geselecteerd. Bestelling. Koptekst. <lacht> Ja, ik, heb. Euh... Geselecteerd. Voeg geen product toe aan je bestelling. Het wordt geselecteerd als ik erop dubbel tik, Geselecteerd. Maar het is me niet helemaal duidelijk naar wat er dan grijs. gebeurt. Na betalen is het grijs, want ik heb natuurlijk ook nog geen producten toegevoegd. Locaties. Tap. Geselecteerd. Bestelling. Portemonnee. Tab. Ik ga even geen. naar de portemonnee-tap. Portemonnee. Portemonnee. portemonnee. Koptekst. Vernieuw. Knop. Betaal je bestelling direct vanaf je app met je MiniX Portemonnee van Rabobank. Veilig en snel betalen. 0 euro en 1 cent. Bestel je betaaltickets, bonnen, betaal je vrienden, foto uit, knop, locaties, tap, 1 van 5. Foto uit, knop, dat zou best is die, ehm... Um... Foto uit, ik knop, attentie, Wie order wil toegang tot uw foto's. Hmm, nou... Weiger, oké, okay. knop. We kunnen dat wel even doen, maar of dat zinvol is... Order. Want order, heb nog helemaal geen Levenlijs. foto's, geen foto's of video's. U kunt foto's en video's maken met de camera. Foto's en video's synchroniseren met uw iPhone via iTunes. Geen idee. Midden van scherm. Foto's. Koptekst. Waarvoor dat zou... Lege lijst. ...moeten zijn. Ik weet alleen niet of ik Annuleer. Nu... Knop. Ik heb een annuleren knop. Ben ik weer terug. Portemonnee. Koptekst. Dit is dus de portemonnee. Geselecteerd. Portemonnee. Account. Tap. En we hebben account. Wie order wil toegang tot Twitter accounts sta niet toe. Oké. Okay. Ja, dan kun je dus uh, leuke Zien dingen doorgeven via Twitter bekend. of wat dan ook. het Bekende bekend. verhaal. De toegang van, van de apps uh, of van de app uh, tot je social media. Bestelling. Top. Locaties. Top. Ik ga nog even Begele naar locaties van. kijken. Locaties. Knop. Ik ga even die barcode doen. Barcode scannen. Locaties. Kijk. Hier kun je dus een barcode scannen. Hier kun je dus waarschijnlijk ook Wijzigen. Knop. Legen lijst. Wijzigen. Even knop. kijken of ik iets kan wijzigen. Scan. Terug. Terug. Scan. Koptekst. Stad kiezen. Knop. Zoek op plaats of naam. Zoekveld. Nog geen locaties beschikbaar in de omgeving. Klik op bezig. Geselecteerd. Locaties. Tap. 1 van 5. Bestelling. Tap. Geselecteerd. Bezig. Hij is bezig. Ik heb ook geen idee. Um, wat er nu dient te gebeuren. Of hij iets met mijn gps moet doen of wat dan ook. En helaas heb ik hier nog te weinig informatie over gevonden. Als je kijkt in de vak dan vind je wel allerlei uh, uh, standaard uh, vragen en antwoorden die we nu eigenlijk ook allemaal zijn tegengekomen. Maar hoe de app nou echt in de praktijk werkt... Daar ben ik uh, sinds vanochtend uh, nog niet achtergekomen en ik ben eerlijk gezegd zelf ook nog uh, door dit niet echt wijzer. Um, bezig, bezig. Nog geen locaties. op. stad kiezen. Scan. Kop terug. terug. Ik ga even terug. Barcode scan. Barcode. Geen locaties wijzigen. Knop lege lijst. Scan een barcode om een product toe te voegen. Ja, scan een barcode om een product toe te voegen. Geselecteerd. Locaties. Dus blijkbaar dat moet je dat uit. eerst doen. Bestelling om een bestelling locaties, te doen ik ga even ik ga even terug en ik wil eens even zien locaties, wat die knoppen doen die barbouw. ik hier heb locaties, koptekst, kaart knop, grijs knop, grijs, grijs oh, knop. nu zijn alle knoppen info, account, bust, geselecteerd pagina 1 van 2 knop, knop ik ga eens even op zo'n knop tikken en kijken wat er gebeurt locaties, wat zegt u? Terug, car locaties, terugknop, carwash koptekst, carwash Dit zijn waarschijnlijk categorieën. Locaties, terugknop. Want de verschillende mogelijkheden die ook aangegeven worden zijn bijvoorbeeld, dus, uh, uh, horeca, eten en drinken, parking, car wash, um, knop. Ik zal nog eens even een andere knop pakken. Aanbiedingen, locaties, aanbiedingen, aanbiedingen. stad kiezen, knop. Een stad kiezen, stad kiezen, aanbiedingen, stad kiezen, elk naar. Almelo, Assen, Den Haag. Kijk. Aanbiedingen, terugknop. We worden al wat wijzer, maar die knoppen... Aanbiedingen, locaties, terug aanbiedingen, stad kiezen, knop, Aan. locaties. Ik denk dat het daar iets mee te maken, locaties, die knoppen... Knop, knop, knop grij, grijs, grijs, knop. Die we hier hebben. Aanbiedingen, locaties, Dat was dus terug, aanbiedingen, de eerste niet-grijze knop. Grijs, kaart, grijs, grijs, grij, grij, knop, knop. Dit is de tweede knop. Horeca. Kijk, nu gaan we ergens komen. Horeca, stad kiezen. Nu ga ik Lelystad kiezen. Stad kiezen, Amstelveen. Rij 1 tot en met 9 van 100. Rij 9... Rij Hoe? Horeca. Horeca, stad kiezen. Zuck op plaats. Stad kiezen. Ik deed het verkeerd. Dat heb stad je kiezen. ervan als je snel Horeca. wil vegen. Terug. Rij 36 tot en met 4 Hellevoetsluis. Nog maar een rijtje Rij 44 verder. tot Leerdam. Krimpen aan Leiden, dat plunteren, Maastricht, Meppel, Nijmegen. Blijkbaar is er in mijn plek nog geen mogelijkheid om iets te doen. Leiden, Leerdam, Krimpen aan den IJs, Leerdam, Leiden. Nou, dan pakken we Leiden, kijken wat ik vind in Leiden. Stad kiezen, te doppio espresso Leiden, Leiden. Eazi Salad Swox, Leiden, Leiden. Patterson Grand Café, Leiden. Petterson Grand Café, even kijken als ik hier inga. Menukaart, Leiden, menukaart, koptekst, zoek. Knop. Lange Gracht. Eenrichtingsweg. Weg Oost-West. Oude Vest. Eenrichtingsweg. Weg Oost-West. Ceciliastraat. Leiden. Apothekersdijk. Van der Werfstraat. Oude Rijn. Breestraat. Aanmarkt, Langebrug. Eenricht. Sterke drank. Fris drank. Warme drank. Menu. Koptekst, Menu. Warme drank. Fris. Drank. Sterke drank. Bieren, Bieren. Ik wil een biertje, dus ik tik even op biertje. Bieren. Menukaart. Bieren. Zoek. Knop. Je kunt dus blijkbaar een QR-code instellen. In, in, uh, Groos Pilsener. 2 Grooswijze. Palm. 3,10 euro. Groos Beugel. 3,10 euro. Korbelverhoos bier. Nou, ze hebben aardig Grosch wat biertjes. 2 euro en Als ik nu 30 euro. Op tik, wat gebeurt Product. er dan? Bieren. Product. Groos Stender. Prijs. 2,30 euro. En 30 cent. Subtotaal. 2,30 euro. Command Aken. Knop. Amount plus Aiken. Knop. Aantal. 1. Hier kun je dus iets met uh, het aantal. Amount. Toevoegen en meer bestellen. Knop. Toevoegen en meer bestellen. Bestel. Knop. Dan hebben we de bestelknop. Geselecteerd. Locaties. Nou, bestelling. Top. Hier nu gaan we weer. dus niks mee doen. Bestel. Knop. Ik ga hem even bestellen. Je weet nooit wat er nu gebeurt. Niks. Totaalbedrag. Knop. Tafelnummer. Tekstveld. Naar betalen. Locaties. Okay. Geselecteerd. Bestelling. Eén onderdeel. Tap. Portemonnee. Tap. Gese locaties. Geselecteerd. Bestelling. Kijk, nu zit Eén ik automatisch onderdeel. al in de bestelling. En ik kan een tafelnummer invoeren, dus ik hoef niet eens een ober te roepen. Ik heb geen idee hoe het in, uh, uh, zeg maar, de, de winkel zelf, uh, of het uh, restaurant zelf gaat werken. Of die er een of ander seintje krijgen van dat tafel 3 uh, tafel uh, aan het bier wenst. Maar... Um, ik ga eens even kijken of Niels hier iets over kan zeggen, want dit is wat ik er dus op dit moment uithaal. En uh, tijdens deze sessie heb ik er al uh, meer uitgehaald dan dat ik eerlijk gezegd in het begin al had verwacht. Die knoppen zijn dus niet gelabeld, dat hebben we gezien. Dus de categorieënknoppen knoppen zijn niet gelabeld, maar als je dus de QR-code kunt scannen, en hoe moeilijk dat is, dat weet ik niet. Um, misschien weet Niels dat en anders dan moeten we dat gewoon eens uitproberen. Ik kan het alleen dus hier helaas in Lelystad niet uitproberen, want mijn stad komt er niet in voor. Dus hier, uh, ja, een beetje het polder, hè. Hier doen we het dus blijkbaar nog niet aan, uh, aan my order. Oké, okay. um, ik ga uh, hier in ieder geval even de microfoon losgooien en eerst even, voordat ik uh, Niels vraag uh, naar voren te komen, even wat um, de microfoon vrijgeven voor aan- of opmerkingen. Die gaat er wat zeggen? Hey. Ja, je... ga maar. Ga je gang nu. Zeg je iets, Tom? Dan gaat hij niet helemaal goed met de verbinding. Sommige zinnen die vliegen in 4-5 zinnen voorbij. Ja, die app blijft inderdaad echt nog waardeloos. Nou, ik weet niet of je mijn uh, rondgang in de app een beetje hebt uh, kunnen volgen. Als dat niet zo is, dan uh, probeer even... Een, ...een beeld te schetsen van hoe jij in de praktijk hiermee hebt gewerkt. Uh, hè, dus je bent in een restaurant of wat dan ook en je wil wat. Hoe is dat gegaan en ben je tevreden over de manier waarop dat ging? Um, ik hoop iedereen mij hoort. Ik heb inderdaad, wat je net gedaan hebt, die knoppen zijn inderdaad niet gelabeld. Heb ik wel gedaan, want elke knop geeft als je die dus inderdaad aantikt... ...wel netjes aan wat voor categorie het is. Dus dat heb ik gedaan. Er zijn twee pagina's van... Dus ik, bedoel, ik heb gewoon onthouden wat dan per knop wat is. Daar heb ik een label aangehangen. Dus nu werken al die knopjes ook. En inderdaad, waar je op een gegeven moment achter kwam met een restaurant, met een biertje en inderdaad het tafelnummer intoetsen en je gaat naar betalen en er komt aan de bar komt er een bon uit de kassa. Die ziet inderdaad wat je zegt. De theorie klopt ook. Die tafel heeft een biertje besteld en er wordt netjes een biertje neergezet en je hebt ook al betaald. Zo simpel is het in, in principe. Ja, het klinkt eigenlijk fantastisch, hè. Het is uh, bijna science fiction. Maar het kan natuurlijk allemaal, um, want het wordt dus blijkbaar ook meteen uh, aangegeven dat het op hun rekening wordt bijgeschreven, of hoe dan ook, wat dan ook. Uh, ik vind het, als dit in de staat... Uh, ik heb altijd in een restaurant problemen om een ober te roepen. Waar is die man? En dan kun je wel weer met je vinger en je hand omhoog gaan staan en zo... En als dit inderdaad in veel restaurants uh, uh, zou kunnen worden gebruikt... ...dan uh, is dat probleem voor ons opgelost. En dan ben ik het helemaal met je eens dat dit een fantastische app zou kunnen zijn. Ja, nu is dat een voorbeeld van een restaurant in Leiden. Kijk, Ik heb het dan gedaan bij een, uh, een snackbar bij mij in, in Ommen in de buurt. Ik denk, ja, ik wil per se... ...dan moet ik er maar 20 kilometer voor rijden... ...proberen of het werkt. Ik bestel een kop koffie en een kroket... ...en ik wil gewoon weten of het of het, het doet. Nou, en het, ja, het, het werkt daar anders... Dan was het op een gegeven moment je naam in toetsen bij het uh, onderdeeltje verder waar je net was, bij bestellen. En dat wijst ook vanzelf, je naam in toetsen. De afhaaltijd wanneer je het komt halen. Ik heb het in de auto, heb ik het besteld. Maar je komt eraan, je neemt een zak mee. Je hebt het ook al betaald. Ja, in feite is het. Ik vind het geweldig. Je wordt helemaal enthousiast. Van. Ja, maar ik, ik hoor het. Het, is, um, het enige wat wij dan nog moeten weten, is als je bijvoorbeeld buiten op het terras zit wat je tafelnummer is, maar dat kun je vast wel even aan niemand vragen. Ik vind het, uh, het lijkt me wel leuk. Ik ga het ook eens uitproberen. Uh, ik heb nog even een, een, een aanvulling op het uh, begin. Um, een andere manier van betalen, die uh, ook populair gaat worden, is de zogenaamde NFC-chip. Dat is een chip die eigenlijk een beetje hetzelfde doet. Um, je hoeft dan niet meer een. Je, je, zeg maar, ...je pinpas in een apparaat te stoppen... ...een pincode in te toetsen en weg te, te lopen... ...en je pinpas te vergeten. Zoals dat regelmatig gebeurt. Je houdt je pasje in de buurt van het apparaat en je hebt betaald. De iPhone of Apple uh, is een blijkbaar niet van plan... ...om de NFC-chip in de iPhone in te bouwen. Andere telefoons doen dat wel. Maar... Um, er zijn al soort stickers met zo'n chip erop die je dan weer kan koppelen aan deze app. En um, er zijn ook zelfs uh, sleutelhangers of weet ik veel wat allerlei manieren waarop je ook met de iPhone gebruik kunt maken. Alleen dan niet in met een ingebouwde chip, maar bijvoorbeeld met een sticker op je hoesje of wat dan ook. Dat je ook toch die NFC-chip uh, in plaats van minitex kunt gebruiken om te betalen en dan gekoppeld aan deze MyOrder-app. En dat is ook wat in de volgende update, die ergens in maart moet gaan komen, gaat gebeuren. Ik heb inmiddels zo'n sticker besteld. Die kun je vanuit de app kun je die ook bestellen. En die kan Ik weet alleen nog niet hoe dat dan moet. Ik moet hem op mijn iPhone plakken en dan zal ik bij zo'n, um, hoe ze het noemen, cashless betaalterminal zou het moeten werken. Maar hoe dat gaat, weet ik dus nog niet. Maar ik heb wel een sticker al. Ja, die, uh, hoe dat gaat werken, dat komt dus pas in de, in de volgende versie van de MyOrder app. En ze verwachten die ergens in maart. En dan moet dat werken. En uh, voor mij is het dan nog niet helemaal duidelijk uh, of je nou moet kiezen voor die NFC-methode of voor de uh, Minitix. Maar goed, dat, uh, misschien gaan beide methodes wel naast elkaar bestaan. Oké, okay, ik weet niet of er uh, mensen zijn die... Uh, Niels, hartstikke bedankt dat je er even was, ondanks het feit dat je visite hebt en zo. Uh, prima, hartstikke goed, Dankjewel. Ik weet niet of er mensen zijn die nog uh, vragen en of opmerkingen hebben over de MyOrder-app. Nou, ik heb even een vraag. Misschien heb ik het aan het begin gemist, maar ik... Uh, ik... Uh, ik heb geen geld op de Rabobank staan en moet je dat eerst vullen? Of, uh, en dat, kan je dat dan vanuit je eigen bank eerst vullen? Want ja, dat is een beetje moeilijk dan. Nee, dat is gemist of ik ben het vergeten? Nee, ik dacht dat ik het wel verteld had. Uh, die Minitix, dat is een, een, uh, een initiatief van, van de Rabobank geweest, maar het staat helemaal los van de Rabobank. Dus je hoeft... Uh, helemaal geen. Die Minitix-portemonnee kun je activeren, maar die kun je gewoon vullen met Ideal. Dus gewoon met je, je eigen bank. Dat staat los van een Rabo-rekening. Die hoef je dus helemaal niet te hebben. Je kan dus ook in het opwaardeerproces, als je een portemonnee hebt waar dus 1 cent in zit, dan kun je opwaarderen. En dan kun je dus inderdaad met Ideal kun je ook een bank kiezen hoe dat moet. Uh, ja, ik heb het dan wel via de Rabobank gedaan. Nee, ik heb er dus nu 9,20 euro in zitten op dit moment. Ja, zo kun je het opwaarderen met, uh, ja, met een bepaald bedrag. Nou moet ik alleen nog even kijken of ik deze bestelling weer ongedaan kan maken. Want ik ga dat biertje natuurlijk in Leiden niet ophalen. Want tegen de tijd dat ik daar ben, is het verschaald. Ja, maar hij is het niet besteld hoor. Ik bedoel, je hebt ook niet op betalen geklikt. En bij wijzigen, kun je, bij bestellingen kun je hem weghalen, Tom. Nou, dan zullen we dat maar doen. Want ik kan beter hier gewoon een biertje uit de ijskast halen. Dankjewel nieuws. Niels. Oké, okay, ik heb nog niet naar het opwaarderen gekeken, maar dat zit ongetwijfeld in de portemonnee. Maar goed, het loopt alweer tegen vieren, dus we beginnen aan het eind van het vragenuur te geraken. Uh, zijn er nog meer mensen die vragen hebben over de My Order app Oh ja, uh, sorry, nog één ding. Uh, je kunt hem dus ook uh, gebruiken voor thuisbezorgd en uh, meer van dat soort diensten. Ik, te... oh, ben ik, weer. Ja, ik heb hem inmiddels verwijderd. Um, uh, als je in de tabblad bestelling... dan heb je een wijzigknop inderdaad... en dan een bekende verhaal van... Uh, verwijder, uh, eenmaal, bier... dubbel tikje en dan moet je dat nog een keer... Uh, bevestigen en dan is die uh, weg. Oké, okay, uh, nog eenmaal... Uh, zijn er nog mensen die iets meer... Uh, willen vertellen of vragen... over deze? Oké okay, jongens, dan waren dit de drie apps... voor vrijdag 14 februari... Valentijnsdag. En dan gaan wij over naar het slotstuk... van de chat... En dat is, zoals iedereen denk ik inmiddels wel weet, uh, heeft iemand nog iets leuks of iets minder leuks over Apple te vertellen van de afgelopen week. Uh, en heeft er nog iemand iets voor de valreep, want dat is één en hetzelfde onderwerp. Ik zou zeggen, wie de microfoon wil hebben, drukt op de control. En misschien nog een laatste opmerking over dat uh, mijn Order gebeuren. Ik, ik heb wel het idee dat dit een Nederlands initiatief is. Want ik zie nergens iets over België of zo. Ik bedoel, ja, voor onze Vlaamse. Ja, dat klopt. Um, ik heb ook even rondgekeken en het is nog niet in het buitenland. En België wordt blijkbaar ook tot het buitenland gerekend. Dit is puur Nederlands. Oké, okay, het, uh, het blijft helemaal stil. Um, dan ga ik nog één keer roepen. Heeft er nog iemand iets leuks, minder leuks over Apple? Of iets voor de valreep op deze vrijdag de 14e? In het laatste geval heb ik nog wel even een vraag, want vorige keer had ik met Bert Wester een verhaaltje over die hoofdtelefoon en hij zou mij nog een mailtje sturen met informatie over een appje waar ik de microfoon mee kan bedienen of kan gebruiken in een betere kwaliteit. Ik weet niet of Bert er is. Ik zit op de iPhone, dus dan kun je dat niet zien. Dus uh, eerst maar even de vraag: is Bert er? En zo ja, uh, kan ik dan dat mailtje nog even van je verwachten? Bert is er inderdaad. Bert, ga je gang. Ik heb uh, Bruno inderdaad een mailtje gestuurd. En ja, ik heb het ook niet teruggezien. Dus ik neem aan dat het aangekomen is, maar dat blijkt dus van niet. Hij hier bij mij in zoverre weg dat hij zin in, in gebrokkeldheid overkwam. Maar begrijp ik dat jij wel een mailtje verstuurd zou hebben. Maar ik, ik heb niks gezien en dat is ook niet onbestelbare toekomen. Dat was precies wat Bert zei. Dus hij heeft jou een mail gestuurd en hij heeft hem ook niet onbestelbaar teruggekregen. Dan, ja, dan is je om een of andere duistere, niet naspeurbare reden bij mij niet aangekomen. Dus mocht je het nog bij de hand hebben, dan wil ik nog wel een herding. Je zou ook eventueel even dat mailtje in het forum kunnen plaatsen, want dat leest Bruno ook mee volgens mij toch? Niet meer mee, want er was zo verschrikkelijk veel de laatste tijd dat ik daar wel een beetje mee gestopt ben want het is echt uh, ongelofelijk De, tenminste het is alweer even geleden overigens. misschien is het inmiddels weer wat rustiger maar het is een tijd geweest dat ik dacht nou ik hou er even mee op van want... veel ja ik ben er even, kom er even tussen want uh, ik zou het ook wel willen want ik heb namelijk uh, die koptelefoon gekocht overigens uh, voor het Luttele bedrag van 19,55 euro en toen zei ik hoe kan dat? nou dat moet toch 25 euro kosten nee dit was kassakorting nou ja ik heb het uh, dankbaar aanvaard maar ik wil ook wel graag dat uh, dingetje over de microfoon weten dan nu. Uh, Bert, dan stel ik voor dat je uh, het mailtje ook naar het, uh, het iAsk uh, e-mailadres stuurt, dus i ask bartimeesnl Dan kan ik het uh, volgende week even melden om welke app het gaat. Is dat misschien dan niet het handigst? Ja, ik vind het prima, want uh, ik krijg blijkbaar geen uh, toegang tot uh, Bruno. Wellicht kan hij het uh, adres van hem... Oké, okay, het laatste viel even weg, maar ik neem aan dat je nog even vroeg om het adres van Bruno. Maar ja, dan moet je ook het adres van, uh, van Astrid en zo hebben. En dat wordt wel heel erg veel tegelijk, denk ik. Dus uh, stuur het maar naar uh, het iAsk e-mailadres. Dan zorgen wij wel dat het bij in de chat komt. En eventueel kan ik het dan ook aan Astrid doorsturen. En uh, volgens mij heb ik het adres van Bruno ook wel. Dus dan komt het wel goed. Nee, ik stuur een i-ask e toe. Want het gaat nog steeds rommelig hier. Ik hoop dat het ooit een keer voor elkaar komt dat ik normaal mee kan doen. Ik luister veel. Oké, okay, dankjewel Bert. Gaat helemaal goed komen. Oké, okay, heeft er iemand nog een vraag of iets anders voor de valreep? Het bleef stil. Nou, dan was dit het uh, nummer 101. Als ik het nog uh, goed kan tellen van uh, het I Ask vragenuur van Bartje Mees. Van vrijdag 14 februari 2014. En dan bedank ik iedereen voor uh, zijn haar aanwezigheid. En vooral Niels. Die ons even wat wijzer kon maken over de app MyOrder. En dan wens ik iedereen een goed weekend. En dan hoop ik jullie volgende week in goede gezondheid weer terug te horen. In de voice chat, in de virtuele uh, ruimte van Bartimaeus. Graag tot volgende week. <middels>